Ik ben bezig. Allemaal zoveel. Hoos. Ja, wacht nou even. Al die kennissen. Hoos. Die vragen, wat is er nou? De jeugd wil dit man. Wat willen ze dat? Nou, oh, ze willen hakken. Hakken, we is dat? Nou, heel snel met die armen en met die benen en ze hebben ook, uh, hebben ze pillen. Hebben ze hoofdpijn. Weest, veel ellende en dat schelde nee het was niet